4 uur. Het NOS-journaal. Jop Boot. Vanaf 18 februari gaat er een Intercity-trein rijden van Den Haag naar Brussel. De Intercity vervangt de uitgevallen 4A. Dat heeft staatssecretaris Mansveld van Verkeer bekendgemaakt. De trein gaat eerst twee keer per dag rijden en vanaf 11 maart acht keer per dag. De trein zal ook stoppen op een aantal tussenliggende stations, zoals Rotterdam. De nationalisatie van SNS Reaal was onvermijdelijk. Dat zei minister Dijsselbloem vanochtend tijdens een persconferentie. De redding kost de Nederlandse staat 3,7 miljard euro. Voor veel werknemers kwam het nieuws over de nationalisatie toch nog als een verrassing. Ja, daar uh, strik je toch nog wel even van. Snapt u het al, wat er gaat gebeuren? Nationalisatie, ja. Ja, dat is maar één woord, hè? Uh, ambtenaar. De afgelopen tijd haalden spaarders veel geld weg bij SNS Reaal. Volgens directeur Toezicht Jan Zijbrand van de Nederlandse Bank werd er op sommige dagen wel een half miljard euro opgenomen. Sinds 16 januari haalden spaarders bijna 2,5 miljard euro van de bank. In Vlaarding is vanmiddag een man op straat doodgeschoten. Hij zat in zijn auto toen hij onder vuur werd genomen. Het is niet bekend wie de man is. In de omgeving van de Schietpartij in de Emmastraat is een vrouw aangehouden. Zij is de vermoedelijke schutter. Het is niet bekend wat haar relatie is met het slachtoffer. De politie kon ook nog niks zeggen over een motief. Bij een zelfmoordaanslag voor de Amerikaanse ambassade... in de Turkse hoofdstad Ankara zijn twee doden gevallen... vertelt correspondent Bram Vermeulen. Duidelijk is dat één van die twee doden een Amerikaanse beveiliger was... die aan de poort stond van de Amerikaanse ambassade in Ankara... en de andere, de man van middelbare leeftijd... die zichzelf daar heeft opgeblazen rond het middaguur... bij de zijingang van de ambassade. En er wordt nog steeds gevreesd voor mogelijk een tweede aanslag... en daarom zijn alle medewerkers van... De ambassade ondergebracht nu in de bunker van de ambassade. in afwachting van zijn veilig. Op beelden van kort na de aanslag is te zien dat een zijingang van het gebouw zwaar beschadigd is. Het is niet duidelijk hoe de dader, ondanks de zware beveiliging, zo dichtbij kon komen.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 ANEB-verkeersinformatie. Het is wat minder druk dan gebruikelijk. De meeste files staan nog op de wegen bij Rotterdam. Op de A15 richting Europoort is een ongeluk gebeurd. Er staat voorknopend Benelux, 5 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. Op de A28 van Groningen naar Assen, bij Assen-Noord, 3 kilometer. Dat had te maken met een aanrijding, maar de weg is daar weer vrij.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 Met zijn eerste boek, Eus, stond Eusjan Akkiol in één keer op de kaart. Hij schreef openhartig over zijn criminele verleden en uitspattingen in zijn jeugd. Akkiol is het nieuwe buitenbeentje in literair Nederland. Vanavond in 24 uur met, om 5:30 voor half 9 bij de VPRO op Nederland 3. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Ik radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Moop. Een hele goede middag en welkom hier vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. En gelukkig zijn we nu wel te horen op de zender, hebben we begrepen. Zo direct Arabist Petra Stine net terug uit Libanon en Egypte over onder andere het grote aantal Syrische vluchtelingen. We gaan browsen met Bert Brussen. U kunt op dat alles reageren. Twitter ons, hashtag AvroVML. Of bekijk ons op vrijdagmiddaglife.afro.nl. De rubriek over de applicatie. Met de gelegenheid van de troonafstand van koningin Beatrix... hebben wij een gesprek niet alleen met haar koninklijke hoogheid... maar ook met haar moeder, prinses Juliana... even overgevlogen uit de koninklijke hemel. Koninklijke hoogheden, welkom. Goedemiddag. Nou, de kogel is door de kerk, niet Beatrix, Trix? Je legt het bijltje er neer. Nou, mag ik alsjeblieft, moeder, na 33 jaar? Ja, wat een Uit tijd. Uit Je bent gisteren 75 geworden. Nog gefeliciteerd. Ja, van harte majesteit. Goed, mamie. En verder? En je hebt het natuurlijk geweldig gedaan. Zeker, de koningin heeft het Je werd de afgelopen dagen uitgebreid bewierookt op de Nederlandse radio en tv. Nou, dat kun je wel zeggen, ja. Dat nou, is... man voor de draad ermee. Kom op. Ze likte gewoon je hielen, die Nederlandse pers. Dat ja. is wel eens anders geweest. Dat weet ik. He, in de tijd van Mabel en Margarita en de familie Zorghieta. Toen deugde er inderdaad geen ja, fluit Ja, maar nu sinds afgelopen maandag... je was consensueus, Serieus. Nou Evenwichtig. Zeker. Een zakelijk manager. Jaloers, moeder? Nee, toch? Perfectionistisch. Sexy. Ja, ja dat ook. Houd nu ja. eens even uw mond, meneer. Afstandelijk. Goed met het protocol. Ja, en... U was warm, eenvoudig, onvoorspelbaar. En zo'n gewone mevrouw, hè, mam? En ik haatte het protocol. Dat weten we nou onderhand wel. Ja, ik heb het heel anders gedaan, gelukkig wel. Goed, mam. Waar wil je naartoe? Was het allemaal te weersenwekkend voor woorden, zoals ik het gedaan heb? Natuurlijk niet, Trix. Je hebt het schit Gedaan. Ik ben de hemel ingeprezen, maar volkomen ten onrechte, nietwaar? Heel terecht, ja. Alleen... Heel... Ja, wat, mam? Ja, je had ook kunnen wachten. Hè? Met je abdicatie. Wat een rot woord, ik. Ik kreeg mijn bek bijna niet uit. Uh, had u nog een vraag, meneer? Natuurlijk. Uh, ik ben zo vreselijk. Je oud. had kunnen Hoe... wachten, <truh> Trix. <truh> Elizabeth is toch ook nog steeds koningin? En die is al 88. Mam, please. Waarom zij wel en jij niet met zo'n zoon? Met zo'n zoon? Pardon? Je wil die Engelse flapdrol toch niet vergelijken met onze Alex? Maar hij is gewoon niet geschikt. Dat heb ik altijd op... gezegd. Hij heeft niet de juiste antenne. Afgeven op Alex, mam. Je bent zo oldschool. Samen met onze vriend Lubbers. Je kunt echt merken dat jij al tien jaar dood bent. Dat wil plassen. Dat doet hij niet meer. En, en, en, en dat... dat... Uh, uh, wc's gooien. Dat was één keer. Uh, Zo'n schoonvader verdedigen, een oorlogsmisdadiger. Dat was een beetje dom, maar dat zou hij nu nooit meer zeggen, meneer. Had u nog vragen? Ja, ik ben... Prins uh, uh, Pils. <tie> moeder, hou op nu. Een villa in Afrika. En wat wil je dan? Dat hij straks helemaal overroeld wordt door die Argentijnse pin-up, mami? Nee, dat wil ik geen cent. Absoluut niet. Nou, houd je mond dan. Dit is toch God geklaagd. Je eigen moeder moet Zojuist. U moet, u moet eens een keer ophouden. U moet eens een keer ophouden met dat gebemoed. Alsof u zo'n prachtig verleden had. Met al dat geflikflooi van uw man en uw vader. Die, die zojuist. Dat... Ja, nou, zojuist. Dat zei u 33 jaar geleden ook al. Klopt, ja, op de dam. Zojuist heeft mijn dochter Beatrix afstand gedaan van de regering. Ik stel u Willem-Alexander voor, uw nieuwe koning. Goed zo. Levende koningin. Eh, uh, de koning! Hoera, hoera, hoera! Dankjewel, mammy. Maar ik blijf hem in de gaten houden. Jullie zijn nog niet van mij af. Eh. Uh, kunt u nog één keer zeggen, Elisabeth? Elisabeth. Dank u wel! Sanne Wallis de Vries, Marjan Luif en Bas Hoeflaak. Hoor u. Iedereen is het erover eens dat de Syrische burgeroorlog het land vernietigt. En toch is niemand in staat dat lot te keren. Europese leiders worden het maar niet eens over het bewapenen van de oppositietroepen. En Assad houdt steun van Rusland en Iran. Een onderhandelingspoging van oppositieleider Khatib liep ook niets uit. Intussen zijn honderdduizenden Syriërs gevlucht naar omringende landen als Egypte en Libanon. Waar Arabiste Petra Stine net van is teruggekeerd. Welkom. Ja, Petra goedemiddag. Stine. Bert Brussen, ook al een tafel. Bert... Maak jij je hier over Syrië, over het Midden-Oosten, wat daar gebeurt, nog druk? Of, of heb jij inmiddels zoiets van: dit is zo uitzichtloos? Nee, helemaal niet. Ik maak me druk. Volgens mij het is het namelijk een kruidvat. En, uh, als ik vandaag weer hoorde, of hoorde dat Israël misschien daar toch weer zich in gaat mengen, vind ik dat doodeng. Of al in gemengd heeft, in feite. Eh, Pe Peter Stine, ja, we zijn eigenlijk twee jaar verder sinds het begin van de Arabische lente. In Syrië is die oorlog uh, in die tijd alleen maar heviger geworden, in Egypte rommelt het weer. Um, is dat niet iets waar jij zelf wanhopig van wordt inmiddels? Ja, um, ik roep iedereen op... ondanks dat ik uh, vijf jaar geleden een boek publiceerde... met inderdaad de titel Dromen van een Arabische Lente. Nu krijg ik soms uh, op Twitter het om mijn oren geslagen... is dit nou niet de Arabische Winter? Zullen we met z'n allen afspreken dat De Vier Seizoenen... een prachtig muziekstuk is, maar niet toepasbaar... op het analyseren van revoluties? Ja, die lente uh, kunnen we uh, beter vergeten even. Nou, het is, het is gewoon heel flauw om... om... Na 60 jaar dictatuur in Egypte en 50 jaar afschuwelijk dictatuur in, in Syrië... waar die vreedheden die we nu elke dag zien decennia lang plaatsvonden... maar toen keken we niet, moeten we niet reduceren tot vier seizoenen. Daar, dat, dat, ja, de wanhoop die ik ook voel, uh, kan ik alleen maar lichtpuntjes inzien, en dat heb ik de afgelopen weken... toen ik in Egypte en in Libanon was, ook geprobeerd te gaan zoeken. Van waar zijn nou de lichtpuntjes? En het feit dat uiteindelijk mensen hun eigen toekomst willen bepalen... Dat is iets waar ik nog wel enige moed en hoop uit put. Maar je hoort het in mijn stem. Aarselon. Is, is ja. een van de lichtpuntjes ook deze week was er even nieuws... dat de oppositieleider in Syrië, Khatib... die zou willen onderhandelen met Assad. Ja, ik vond dat een hele slimme zet van hem. Ik uh, heb hem in Egypte gezien en ook uitgebreid over gehad... van wat is nou de volgende stap voor de Syrische oppositiecoalitie. En toen was hij nog vrij uitgesproken, dat was twee weken geleden... van wij willen niet onderhandelen met een moordenaar. Maar ja, als je de hele tijd te horen krijgt van de oppositie wil niet onderhandelen. Dus wat hij nu heel slim heeft gedaan is gezegd... oké, okay, we gaan Wij onderhandelen ja. op de volgende voorwaarden. En heeft hij drie voorwaarden gesteld... die eigenlijk voor heel veel Syriërs wel relevant zijn. Hij noemde bijvoorbeeld... 160.000 gevangenen moeten vrijgelaten worden... Uh, we moeten uh, Syriërs in het buitenland, die nu niet kunnen reizen... die moeten in staat gesteld worden om weer paspoorten... op Syrische ambassades te halen in het buitenland. En we moeten op een neutrale plek het gesprek gaan voeren. En we willen niet een gesprek voeren over Assad die moet blijven... maar over hoe die op een fatsoenlijke weg, manier... met zo min mogelijk vergeten. Ja. Ja. Nou, overigens misschien wel heel slim, maar ook zijn eigen achterban... voor zover dat het in eenheid is, viel hem onmiddellijk heel erg af, hè? Sommigen. Ja, en dat, en dat is... Kijk, als je 50 jaar lang in een land bent opgegroeid... met heel veel haat, wantrouwen, noem maar op. Dat is in die oppositie, zie je dat ook. Ik was in Libanon, ik heb daar met heel veel Syriërs gesproken. En ik werd soms, dat zei ik ook tegen hen... ik word een beetje moe van hoe jullie kwaad over elkaar spreken. Hoe kan je nou die grote vijand, Assad, uh, wegkrijgen... als je alsmaar de hele tijd met elkaar bezig bent... en van ja, je mag niet met hem praten, want hij is met die... die verdeeldheid die is absoluut aanwezig en die vind ik mm -hmm. ook zorgelijk... Hoe is de situatie? Je was in Libanon en Egypte. Ja. Hè? En, en daar zie je de, toevloed van, de grote toevloed van Syrische vluchtelingen? Ja, wat we natuurlijk op de Nederlandse televisie en de westerse televisie zien... dat zijn die kampen in Libanon, in Turkije, in Jordanië. Wat we niet zien, en waar ik zelf heel veel aandacht aan heb besteed... is eigenlijk uh, de, het lot van mensen zoals wij... Ik zeg altijd, stel dat je morgen naar België moet vertrekken. Ik weet het niet, Bert, misschien heb je vrienden in België. Misschien mag je daar een paar dagen logeren. He, stel dat er iets afschuwelijks gebeurt in Nederland. Ik weet niet hoe lang wij het zouden kunnen uithouden. Maar voor mijn vrienden in, in, in Syrië die een normaal leven hadden... voor zoveel dat kan, he, een mm -hmm. dictatuur. Gewoon middenklasse, kinderen naar school. Um, ja, die zijn alles kwijt. Uh, die, die tref je, je daar nu aan? In, die, die zitten in Egypte. Er zitten honderdduizenden Syriërs schijnen er in Egypte te zitten. Die zitten niet in de officiële statistieken van de VN vluchtelingenorganisatie. Die leven eigenlijk op liefdadigheid van familie, van Egyptenaren, van Libanezen. Nou, de economische crisis is ook in het Midden-Oosten nogal heftig. Dus je ziet eigenlijk ja, de verpaupering van de Syrische middenklasse. In de omringende landen plaatsvinden. Dat is iets waar ik vind dat er nog wel meer aandacht aan besteed mag worden. En kunnen die landen dan aan, dat grote aantal vluchtelingen? Ja, wij maken ons hier druk om. Vorig jaar waren er geloof ik 11.000 mensen die in Nederland asiel hebben aangevraagd. In Egypte zijn er iets van 200.000 Syriërs. In Libanon zijn er geloof ik al iets van 400.000 of 500.000 getallen. Altijd lastig. Dat kunnen ze niet aan, maar ze moeten wel. Zag je desondanks toch lichtmuntjes? Nou, wat ik wel verbazingwekkend vind, dat waren... Ik heb een soort van Syrische familie uh, die me in de tijd dat ik in Damaskus woonde... een soort van geadopteerd hebben. Want he, die Nederlandse stoppen we af en toe goed eten in. Dat kunnen Syriërs heel goed lekker eten maken. Nou, die wonen in uh, Cairo nu, noodgedwongen. En zij zeggen tegen mij, het is ongelooflijk hoe de Egyptenaren ons als gasten behandelen. Dus zeg maar, de menselijkheid die zij tegenkomen, dat is toch iets waar ze... Ja, heel blij mee zijn. Ja, ik vraag het alleen dan ja. af hoe lang dat nog duurt. Want ja, in Egypte heeft natuurlijk zijn eigen dynamiek op dit moment. En morgen is er een veiligheidsconferentie in München. Verwacht je daar iets van? Um, er zijn wat tegenstrijdige berichten op dit moment. Uh, al Khatib, de leider van de Syrische coalitie... zou gesprekken gaan voeren uh, met onder andere de vicepresident... van de Verenigde Staten, Joe Biden... en met de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov. En nu zag ik net via Reuters het persbureau, dat de Russen hebben ontkend dat dat zou gaan plaatsvinden. Ja. Maar ik denk dat daar achter de schermen wel het een en ander te bespreken is. Al is het maar over de humanitaire situatie op dit moment in Syrië. Ja, want dat, dat lijkt wel het enige ongeveer waar je nog misschien iets aan kunt doen, toch? Of niet? Ik denk ook dat daar de sleutel ligt om uh, met interventie te beginnen... en niet zozeer uh, troepen op de grond, zoals we dat in Irak hebben gezien... maar wel het instellen van een uh, no-fly-zone waardoor ja, er toch corridors vanuit Turkije en Jordanië gecreëerd Zodat kunnen worden. Zodat mensen geholpen kunnen worden? Ja, want er wordt nog steeds... Uh, elke dag worden de grensstreken uh, Aleppo... en ook in het zuiden uh, met de grens met Jordanië... worden mensen gebombardeerd. Uh, vind je ook dat de oppositie bewapend moet worden? Dat vind ik een hele lastige. Uh, wij hebben als Europese Unie hebben een wapenembargo ingesteld... om Assad uh, van de troon te krijgen. En het gekke is eigenlijk door dat... dat hebben we gedaan om de oppositie te steunen... Maar eigenlijk is door dat wapen er een heel pervers tegenovergestelde resultaat. Want Assad heeft wapens en de oppositie Assad heeft wapens. En de om het even maar zo te zeggen, die nu nog in de minderheid zijn... die krijgen ook wapens uit de grofstaten en uit andere buurlanden. En de mensen die het straks anders moeten gaan doen... die staan bijna met klapperpistooltjes... Met negen handen. Je steunt nu eigenlijk de verkeerde mensen, Assad, en, en de extremisten ja, nou ja, in de oppositie. Precies, bedoeling. door de houding van de Europese Unie, dat is wat Syriërs zeggen, worden eigenlijk twee krachten versterkt. Bashar al-Assad, het regime van Assad... en uh, nou, extremistische, islamistische groeperingen. Maar toch zeg je niet, we moeten bewapenen. Oh, ik vind het zo moeilijk om nee. naar jou op te zeggen... maar eigenlijk vind ik dat dat nu wel zeg, moet gaan gebeuren. Zeg, zeg ja, ja. Zeg ja, ja. Stuur. Petra. Kom op, één nou ja, keer. Zeg als, ja. Als Timmermans zegt, dan gaan we nachtkijkers ja, sturen... dan, dan voel gezegd. ik me wel beschaamd. Dan, denk <laughs> ik, dan kunnen ze dus s'nachts ook zien hoe de raketten op hun dak vallen. Daar, dus, hebben, ze niet daar aan. hebben ze dus niet zoveel aan. Nee. Maar okay. ja, iedereen verschuilt zich nu achter Rusland en China. Maar heel eerlijk gezegd... Heeft EU niet echt een heel goed alternatief plan? Tot zover. Tot zover. We gaan het. Uh, het wordt ook vervolgd, ongetwijfeld. Dank je wel, Vraag Peter Stielen. Zodra we door met Bert Brussel. Maar eerst luisteren we weer naar Eep, wat Talkie. And I'll be your tom-tom with pump-pump. Take it to the street, ape not mice. En dan nog één mededeling tussendoor. Want na aanleiding van het gesprek met Peter Stien... krijg ik net een uh, briefje in mijn handen... dat de Rietveld Academie hier in Amsterdam... maar ook andere academies in Nederland... op dit ogenblik inzameling houden van kleding. Yeah. Uh, je weet close daarvan... Close Drop Syria. Hashtag Close drop Syria. Kleding yeah. en basismaterialen, dekens, et cetera. Allemaal ter ondersteuning van mensen in Syrië. Yeah. Dus als u daarin geïnteresseerd bent... Uh, zoek op het internet. U komt er ongetwijfeld uh, bij terecht. De hoofdredacteur van The Post Online, Bert Brussen. Uh, Bert, ja, voor Frits was het een hele drukke week. God, dat voor jou ook, als het gaat om onderwerpen in jouw rubriek te behandelen? Nou, helemaal niet. Hoezo Kijk was dan, Frits je... een drukke week? Ik heb het Op sportgebied gebeurde het er heel veel, maar dat is je ontgaan. Doping en dat soort zaken. Het uh, laatste wat ik weet is iets met Lens Armstrong. Ja, dan dat ben, is dan ben je wel... inderdaad ja. slecht in Er ja. is inmiddels, Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. Waar ga jij het over hebben? Ik ga het hebben... Ik, uh, uh, het is hier koud, volgens mij. is Het in Syrië warmer dan hier. Is... Absoluut, ja, de verwarming is kapot. Het is zwaar. He? Volgende Och, week ja. moet die heel zijn. Ik wil een inzameling ja, van jassen en daten. Okay. Um, ja ik, ik, dat we het net uitlagen is misschien mijn schuld want ik had op mijn website post online uh, iedereen uh, gelinkt naar dit programma naar de webcast oh, althans is dat, dat wilde ik ik wilde embedden uh, en dan kan de embedden is het net als YouTube dat je een filmpje van iemand anders op je eigen website plaatst ja. uh, en dat kan dus niet bij dit programma waarom niet nou dat mag dus niet van de NPO dat, dat mag niet nee want als je embed dan gaan heel veel mensen ook kijken en dan krijg je te veel luisteraars en kijkers en dat kan nooit de bedoeling zijn <laughs> de -om -om. al dus 1783 via de NPO is willen ja die staat er nog ja, de onze directeur baas, de baas staat van de aanvraag die staat mee te maar die is vast voor hoor dat je ons uh, nee, op eh, je site zet. ik heb er even over gebeld en uh, die, die jongen zei van ja dat, dat is inderdaad iets uh, dat doen we nog heel moeilijk over en over twee weken gaan ze het over vergaderen. het is, is een rechte tevو... kwestie neem ik aan. ja ook en het is inderdaad de nou. vraag want anders zijn ze bang dat iedereen nee, gaat en uh, uh, uh, uh, je kun je het uitleggen ja, of niet? Nee. kom maar even bij zitten want toevallig is, is onze directeur hier wel aanwezig namelijk. Waarom mag Bert Brussen de webcam van dit programma niet doorzetten... op zijn Waarom eigen allemaal niet site van de publieke omroep? Het is een gevecht tussen de NPO en de omroepen. Um, nou, de NPO is, die, die is van mening dat um, alle content die door de publieke omroep wordt gemaakt... ook op kanalen van de publieke omroep te zien of te horen moeten zijn omdat we anders niet meer te vinden zouden zijn. Dat is de angst. Dan ja, ja. gaan ze allemaal naar de post online eens, of naar dus, YouTube, nee, et cetera. En niet meer naar onze... Nee, ik denk dat iedereen ja. medestander is, maar ik begrijp wel Dank wat u, ze he? zeggen. Alleen het, het, het rare is, op het moment dat je zoiets uh, embeddable maakt... op een eigen player, dat is dus net als YouTube... is het nog steeds van jouw kanaal. Want als ik een YouTube-filmpje op mijn site zet... dan is het nog steeds... Uh, de hits gaan nog steeds naar YouTube en niet naar mijn site. I know. Dus... Um, yes. ik, <laughs> nee, ik, ja, je snijdt een gevoelig punt aan... Want ik ben een voorvechter voor jouw standpunt binnen de, de publieke omroep. Want wij hebben een prachtig YouTube-kanaal over klassieke muziek. Ja. Uh, en daar bereiken we heel veel mensen mee die ja, we via ja, andere kanalen niet bereiken. Ik begreep ook. En dat mag ook niet van de publieke omroep. Nou, daar zijn we over in discussie. Er mm. zijn, zijn we verschillen echt van meningen over of we daar nou juist uh, ons uh, bereik mee versterken, ook op de publieke omroepsites, ja. of dat het uh, onze positie verzwakt. En daar, daar zijn we letterlijk inderdaad over in discussie. Kijk, er Peter al over. als jij zoekt iets van de omroep, uh, ga je dan eerder naar YouTube of, of naar de omroepsite? Um. Ja, ik, ik google het onderwerp en dan klik ik aan op waar ik het vind. Ja, ja. zo gaat het natuurlijk. Ja. Ja. Dus, dus oké, okay, Willemijn Maas, directeur Avro, dank tot zover. Je bent in ieder geval, wat dat betreft, probeer bedankt, je berg te ondersteunen. We, <laughs> en wij ondersteunen jou weer. Ik word een steenlid. We zijn benieuwd wat eruit komt. Heel goed, heel goed. Wat, wat heb je nog meer op je lijst, hè? Uh, nou, Henk Krol die, uh, stond vandaag voor de rechter. Omdat hij dat was nog voordat die Kamerlidwet... had hij een site gehackt. Hij was niet echt gehackt. Hij had van een tipgever een wachtwoord. Die, had, dat die tipgever had het bij zijn psychiater afgekeken. Het was een medische site met medische gegevens. En dat, maar het was een vijfcijferig wachtwoord. Wat wel erg brak is. Henk Krol heeft dat gedaan. In 2, 3, 4, 5? Ja, zoiets. ja, waarschijnlijk inderdaad die richting. Uh, Henk Krol kan het ook, dus het kan nooit heel moeilijk zijn geweest. De, op die site stonden allerlei privacygevoelige medische gegevens... en dat heeft Henk dus aan de pers verteld. Ja. Uh, en die site hebben aangifte gedaan, die zei ja, wij zijn gehackt. En, en uh, nou ja, het OM heeft vandaag aan Henk Krol 750 euro boete... en 750 euro verwaardelijk. En ik geloof 1.000 of een van die twee schadevergoeding... wat dan wel extreem hoog is. Terwijl hij, richten, terwijl hij gewoon als klokken Terwijl ja. hij gewoon als klokken. Dat was ook zijn verweer. En, ja. en, maar goed, het OM zegt van ja, maar dat is allemaal onzin want dat is dan niet journalistiek zorgvuldig gedaan. Je had ook gewoon kunnen kijken en het aan die site kunnen geven... zonder de pest te, uh, zonder de pest te verwittigen. En dat uh, staat in een discussie die nu al een tijdje gevoerd wordt. Uh, opsteld heeft ook al over ethisch hekken. Dat je dan uh, iemand die hek niet aangeeft. Omdat heel veel beveiligingen heel erg slecht zijn. Ook van overheidssites. In dit geval was het heel ernstig. Want het waren echt medische gegevens ja, die je die... echt niet op straat kon no, hebben. Dus jij hebben. vindt de actie van Henk Krol... want we moeten alweer afronden. Het is heel erg. Maar we zijn door dat we eruit lagen allemaal... hebben minder tijd. Ja, jij vindt de actie stroom. van Henk terecht. En je zou het absurd vinden als hij beboet wordt? N uh, nou, ik kan wel begrijpen als hij beboet wordt... want het staat dus in het wetboek van strafrechten. Ja. Maar ik hoop toch wel dat de rechter daar een beetje rekening mee houdt... met het feit dat hij als klokkelaar vindt. Bert Brussen, dankjewel. Peter Estine, dank Willemijn Maas, dank. Ebenot Mais, dank. Dit was Vrijdagmiddag Live. Zodra direct het Radio 1 met Bert gesloten. En wat hebben wij in het Radio 1-journaal? We hebben het over treinen, we hebben het over Nederlanders die stoeltjes veroveren in de Formule 1. Guido van der Gaarde heb ik het dan over. Er is onrust in Egypte en natuurlijk hebben we het ook over de SNS-bank. Kees Maas is zo dadelijk te gast, oud-topman van de ING. En Arnoud Boot komt ook langs. Maar voor het zover is Job Boot. Radio 1, het NOS-journaal. Vanaf 18 februari gaat er een Intercity-trein rijden van Den Haag naar Brussel. De Intercity komt in de plaats van de uitgevallen Fira. De trein gaat eerst twee keer per dag rijden en vanaf 11 maart acht keer per dag. De Intercity stopt ook op verschillende plaatsen in Nederland, waaronder Rotterdam. Een meerderheid van de gemeente heeft ingestemd met de bezuinigingsplannen van het kabinet. In die plannen moeten gemeenten, provincies en waterschappen voor ruim een miljard euro inleveren. Ook worden ze verplicht voortaan te bankieren bij het Rijk. De provincies en de waterschappen waren eerder al akkoord gegaan. In Vlaardingen is vanmiddag een man op straat doodgeschoten. Hij zat in zijn auto toen hij onder vuur werd genomen. Kort na de schietpartij is een vrouw aangehouden. Zij is de vermoedelijke schutter. Wat haar relatie is tot het slachtoffer is niet bekend. Bij een zelfmoordaanslag voor de Amerikaanse ambassade in de Turkse hoofdstad Ankara zijn twee doden gevallen. De slachtoffers zijn een bewaker van het ambassadegebouw en de terrorist. De zijingang van het gebouw is zwaar beschadigd. Het is niet duidelijk hoe de dader ondanks de zware beveiliging van het gebouw zo dichtbij kon komen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB ah, Verkeersinformatie. De avondspits verloopt niet drukker dan gebruikelijk. Er staan 25 vides. De meeste fides staan bij Rotterdam. Bij Amsterdam valt het erg mee. Opvallend is de vertraging op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Roosendaal-Noord en knoopend Noordhoek 7 kilometer. Heeft waarschijnlijk te maken met een ongeluk. Op de A20 van Gouda naar Rotterdam. Voor Rotterdam Centrum 4 kilometer. Dat komt door een aanrijding. De rijstrook is dicht.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 NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede middag. De bank van iedereen is nu echt van iedereen. Alles wat u altijd wilde horen over de SNS-bank... krijgt u straks ook te horen. En verder hebben we met z'n allen een stoeltje in de Formule 1 Nederland stond vandaag ook stil bij de watersnoodramp nu 60 jaar geleden. En wat is er toch aan de hand met de Nederlandse profvoetballers? Wil niemand ze meer hebben over de grens? Zijn we te duur of misschien niet goed genoeg? Daar gaan we ook over praten. En verder kijken we naar de laatste dag van Hillary Clinton. En het is weer erg onrustig in Egypte. Ik denk al dagen in de lucht, maar vanochtend was het zover. Minister Dijsselbloem van Financiën kwam met een oplossing voor SNS Real. Vandaag vrijdag 1 februari 2013 is SNS Reaal volledig in handen gekomen van de Nederlandse staat. Laten we zien hoe kwetsbaar onze bankensector is. We hebben vier banken in Nederland hebben 80% van de markt in handen. En drie van die vier banken konden het zonder staatssteun niet alleen redden. Anders dan bij eerdere staatssteun aan banken leveren de aandeelhouders, de achtergestelde crediteuren... En de banken een substantiële bijdrage aan de kosten. Het resultaat is ook dat het uh, ontzettend uh, wrang is wat er, uh, wat er zich heeft uh, afgespeeld. Verklaard wordt dat uh, alle achtergestelde obligaties worden... Onteindigt. Er zit er eentje bij, ja. die zou dan niet, uh, niet thuis horen. Dat zijn dus die sns participatiecertificaten. Die houders daarvan, ja. die wisten op dat moment niet wat zij kochten. Je hebt soms veel aan je hoofd. Mm -hmm. En daarom is het fijn dat SNS-bank je bank- en geldzaken makkelijker maakt. We helpen je hoe en wanneer je wilt. Dit is de SNS-Bank van Frank, Stacy en Daan. En behalve de reclame van SNS hoorde u ook een gedupeerde. U hoorde de, de directeur van de Consumentenbond en u hoorde natuurlijk de minister. SNS Reaal dus. Gered van een faillissement. De bankverzekeraar werd vandaag genationaliseerd. De ingreep kost de belastingbetaler 3,7 miljard euro. En het voor u uitgerekend, dat is zo'n 220 euro per persoon. Gisteren nog leken enkele investeerders bereid om een deel van de bank over te nemen. Maar minister Dijsselbloem vond dat voorstel niet goed genoeg. De staat zou in dat plan namelijk opdraaien voor de tegenvallers. We gaan er verder over praten met hier in de studio Kees Maas, oud-topman van ING... en nog steeds actief in de internationale financiële wereld. Goedemiddag meneer Maas. Goedemiddag. De bank is nu volledig in handen van de staat. Dijsselbloem, de minister, zegt er was geen alternatief. Wat denkt u, was er echt geen alternatief? Ik denk inderdaad dat er geen alternatief uh, uiteindelijk was. Uh, het zou mooi geweest zijn. Uh, een private oplossing, dus een oplossing met, met geld van de private sector... zou heel mooi geweest zijn. Maar ik dacht zelf ook op voorhand dat dat eigenlijk niet zou lopen. Waarom niet? Want die investeerders waren toch heel ver. Die, wil, die waren bereid om een deel over te nemen. Ja, maar kijk, als je investeerder bent in een bank... dan moet je ten eerste het kapitaal erin doen. Nou, oké, okay, dat kan. Maar je moet ook, als je groot aandeelhouder bent... aan de Nederlandse bank beloven dat als er meer bij moet... dat je dat ook moet storten. En dat, dat... is niet zo'n prettige voorwaarde? Nee, daarvan zeggen ja, wacht even... maar ik weet niet wat er gaat gebeuren in de wereld. Ik moet er uiteindelijk iets aan verdienen. Dus dat risico dat ik een garantie af moet geven... dat als het slechter gaat dat er kapitaal bij moet... en dat ik dat moet doen... dat neemt geen private equity bedrijf in de wereld. Nee, want als het slechter gaat... dan zegt zo'n private equity bedrijf... dan verkoop ik het gewoon weer... Nou, dat is dan niet te verkoper. Nee, je verplicht je om in dat geval er geld bij te doen. Ja, nee, maar ik bedoel eigenlijk, de, de, de oorsprong, datgene wat een private equity bedrijf dan in zo'n geval normalite doet, is dan weer ver, verkopen. Want ja. dan neem je je verlies ja. en dan denk je gewoon ja. op naar de maar, volgende. Maar in een bank mag dat dus niet. Nee, um, dat betekent eigenlijk dat de toezichtseisen te hoog zijn voor ja. zo'n fonds. Voor zo'n oplossing als deze zijn de toezicht eisen, ik denk adequaat, maar te hoog voor een private equity bedrijf. Ja, dus viel er eigenlijk niks anders te doen voor de minister dan dit wat hij nu ja, vandaag gedaan ja, heeft. Dat is ja, de enige ja, mogelijkheid. Ja, want het alternatief is dat je wel met die private equity in zee gaat, maar dat je als staat garanties geeft. Ja, dan draai je uitsluitend op voor het negatieve risico. En mocht het een keer beter gaan in de wereld, dan, dan, dan wint het private equity bedrijf en niet de staat. En nu, als het beter gaat, dan heb ik kans dat er geld terugkomt omdat de belastingbetaler er nog iets aan heeft. Ja, maar ondertussen, eh, als we de balans gaan opmaken... dan hebben we ondertussen de derde bank die genationaliseerd wordt. Ja. Alleen de Rabobank is nog in de benen en zelfstandig. Gaat het zo slecht met die Nederlandse banken? Wat, wat is er mis? Nou, ten eerste de tweede bank. ABN ABNOMO is genationaliseerd en nu SNS en ING heeft kapitaal heeft gekregen. Die ze overigens veel. voor het meer, merendeel alweer terugbetaald hebben. En... Maar goed, laat ik het anders zeggen, de derde bank in probleem. Uh, ja, ja, ja. En dan nou, de vraag. Nou, het gaat helemaal niet zo slecht met de Nederlandse banken. ABN Ambo had een heel specifiek probleem. Was gekocht, opgesplitst. En, het Fortis ging, en Fortis ging failliet. En daarmee ook trok het ABN AMRO mee. En dus heeft de staat uh, ABN AMRO genationaliseerd. Ik zeg het wat korter de bocht, maar ja. daar komt het op neer. Uh, SNS, heel specifiek probleem, met zijn oorlog het goed. Met de bank zelf gaat het goed. En uh, ING had een heel specifiek probleem met ING direct in de Verenigde Staten. Met zijn hypothekenportefeuille daar. Dus maar zijn... met de rest van de bank ging het goed. Goed, en eigenlijk zegt u, het zijn drie hele verschillende oorzaken. Ja, totaal verschillend. Ja, maar het zijn wel drie Nederlandse banken. Ja. Ja, Nou, ja, ja, maar ik kan u zeggen, uh, in de rest van Europa... zijn er ook nogal wat banken die uh, genationaliseerd zijn... dan wel met steun van uh, de overheid hebben overleefd. Dat geldt voor Frankrijk, dat geldt voor Spanje, dat geldt voor Duitsland... dat geldt voor Oostenrijk, uh, Italië net weer een bank gered. We zijn op dat punt niet zo bijzonder. Nee, we zijn niet echt de uitzondering. Nee. Maar dan, uh, er komt dus geld bij. De minister heeft overigens wel gezegd dat de andere banken moeten meebetalen. Er komt een soort van heffing, 1 miljard euro moeten er op de, op de plank komen. Wat gaan wij daarvan merken als, als klanten? Oh, als klanten merkt u er niets van. Uh, Echt niet? dus Als klant van de bank niet. Hè? Maar als, die banken uh, moeten toch 1 miljard ergens vandaan halen? Het is toch geen caritatieve instelling? Ja, het zal betekenen dat de aandeelhouder van die banken er iets van merkt. Uh, als die al dividend zouden krijgen, dan wordt dat gezamenlijk dan 1 miljard minder. Hè? Zo simpel is het. Uh, dus dat merkt u ervan als, uh, als aandeelhouder, maar als klant merkt u er van de bank, merkt u er helemaal niets van. Het is niet zo dat prijzen omhoog gaan voor advies of dat mijn rente op mijn spaarrekening naar beneden gaat. Kijk, Ten eerste is het eenmalig wat opgehoest moet worden. Dus het businessmodel, dus het verdienmodel van die banken... zal er niet door veranderen. Dus in die zin merkt u dat niet. Als het structureel zou zijn, dan zou dat allemaal gebeuren... wat u net zegt, maar het gaat eenmalig van de banken af. Ja. Overigens is het niet zo dat de belastingbetaler... dat omdat 3,7 miljard kost. Dat lijkt wel zo omdat het financierstekort in één jaar... 3,7 miljard omhoog gaat, maar daar zit 2,2 miljard in... Als kapitaal in die bank. Nou, het is net. Kijk, als u en ik een aandeel kopen van, voor 1000 euro, dan zeggen we niet dat we ineens 1000 euro kwijt zijn. Snap je? Dan ben je de niet kwijt. Dan ga je van kas, van je kas het, is, je met het aandeel. Is, het is een beetje zoals je een huis koopt: het huis ja. blijft een waarde houden. Absoluut. Bedoel, het, het kost jou wel geld, ja. maar het huis haalt een waarde Zo op het moment dat. dat je het verkoopt. Het enige wat verloren wordt, de, hmm. de staat heeft voor 800 miljoen eerder al in SNS deelgenomen. Ja, daar halen ze streep door. Ja. Dus dat, moet je, ja, dat ben je in principe kwijt. Oké, okay, maar dan ben je niet het hele bedrag kwijt, nee. maar je bent wel een deel van het bedrag ben je kwijt. Uh, nou, ja, misschien. Hè. Uh, maar de staat haalt dus in 2014 alweer een miljard daarvan terug voor de belastingbetaler van de banken. Dus als het al 3,7 is, dan is het 2,7 na 2014. En er zit nog 2,2 miljard kapitaal in. Voor de belastingbetaler, die loopt een risico, dat klopt. Ja. Maar feitelijk gewoon geld kwijt voor de belastingbetaler... ik denk dat dat heel erg meevalt. Goed. Dan even de toekomst. Wat voor soort landschap gaan we nu krijgen? Met, ik blijf het toch maar even zeggen, om verschillende redenen zijn ze gesteund. maar toch een aantal door de staat geholpen banken. Eentje die nog steeds op eigen kracht staat... Is daar dan ruimte voor nieuwe banken? Gaan de banken samen? Is het een makkelijke overname, uh, kandidaat? Nee, ik denk dat vanuit concurrentieoverwegingen het goed is... dat SNS uh, in de benen is gebleven, om het zo maar te zeggen. En niet dat de bank, de bank als zodanig is opgesplitst. Overigens, SNS bestaat er drie banken hè, die eigenlijk niet zo groot zijn. Regiobank is niet zo groot, uh, ZEN is niet zo groot... en, en SNS-bank is ook niet zo heel erg groot. Samen wel... En ze zaten onder één paraplu. Dus ik denk dat die concurrentie dat die goed is... en dat die niet opgesplitst wordt over de drie overige banken. Uh, en dat zal dus wel zo blijven. Ik denk dat de staat uh, wel uiteindelijk die banken weer gewoon neerzet. Het zal wel geprivatiseerd worden door andere uh, investeerders worden overgenomen. Maar ik denk niet dat op korte termijn, zeg eens binnen vijf jaar... die banken uh, opgesplitst, samengevoegd gaan worden... Nee. nee, voorlopig blijft hij nog wel even van ons allemaal. Ja. Meneer Maas, ik dank u wel uh, voor het gesprek. Um, luister nog eventjes gewoon mee, want we zijn natuurlijk ook uh, de straat opgegaan. Joris van de Kerkhof is de straat op gegaan en niet zomaar de straat op. Hij is gegaan naar studenten die iets te maken hebben met financiën. Universiteit van Rotterdam, Finance and Investment, het is een master... Eh, dat doe je een jaar over. Jullie zijn al net iets langer bezig... maar dat komt ook omdat jullie veel met het nieuws bezig zijn. Ja, dat klopt. Eh, nou, wat, wat ook voornamelijk eh, het zo is dat wij actief zijn... bij de financiële studievereniging Rotterdam, de FSR... waar wij veel eh, nou, eh, ook met, met latere zaken in onze carrière bezig zijn... Eh, nou, eh, oriënteren op een financiële carrière. En dat eh, hebben wij inmiddels deze vereniging gedaan. Dat heeft inderdaad tijd gekost. En niet meer werken voor SNS. Dat is te, die ambitie is er niet meer. Nou, die ambitie had ik zelf sowieso niet... Uh, dat is puur persoonlijk, maar dat uh, is een klik die je hebt met mensen. Jij die klik wel met SNS? Uh, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb uh, nou, een aantal mensen van SNS gesproken... en daar kon ik, kon ik in principe goed mee. Alleen uh, voor mij was het zo dat SNS niet de werkzaamheden bood... Uh, die ik zoek in de financiële wereld. Dus in zoverre was SNS voor mij geen, uh, ook niet eens een optie om te overwegen. Nationaliseren, is dat iets waarvan jullie samen in jullie discussies... over dit onderwerp dachten van ja, geen weg terug? Nou, we hebben het daarover gehad en uh, wij kwamen tot de conclusie dat we eigenlijk niet precies wisten wat het alternatief zou zijn. We weten nu wat nationaliseren wat het oplevert, maar stel dat de bank nog langer uh, privé door was gegaan, weten wij niet wat, wat dat had opgeleverd. En dan hebben jullie er nog wel voor doorgeleerd. Nou, ik denk dat uh, op zich dat het, uh, de verkoop aan private partijen wel de, de eerste voorkeur heeft. Uh, maar de prijs die CVC bood was gewoon niet toereikend. En in dat opzicht is het belang van de financiële sector gewoon om die te stabiliseren is dit, denk ik, gewoon een, een goede, maar drastische ingreep. Dat houden we vast, een goede en drastische ingreep. We gaan over een half uurtje verder praten... over nou ja, wat er vandaag gebeurd is met SNS en wat het betekent... Misschien voor jullie, maar voornamelijk voor klanten van SNS. Een goede en drastische ingreep. Dat vinden ze dus in Rotterdam van de ingreep die het kabinet vandaag bij monden van de minister van Financiën heeft gedaan. Eens kijken wat de premier van ons land daarvan vindt. Premier Rutte heeft ook gereageerd op de maatregelen die getroffen zijn bij SNS. Hier heb je te maken met uh, mismanagement in een bank, verkeerde keuzes die gemaakt zijn en de gevolgen die die het uiteindelijk hebben voor die bank. Door nu deze stap te zetten, zorgen we ervoor dat spaarders en klanten... erop kunnen vertrouwen dat hun bank vandaag, morgen, maar ook overmorgen... gewoon zijn werk kan blijven doen. En dat was premier Rutte in een eerste reactie op wat er het nieuws is van vandaag. Namelijk de nationalisatie van de SNS. Nou, Jos Verstappen is er opnieuw een Nederlander... met een stoeltje in de Formule 1. En zo meteen hoort u hem. <klaars> Kunnen we ook een race over de weg, bij aan? Nee, daar nou sowieso niet. Maar het <laughs> lijkt me niet zo'n goed idee in de Spits. Maar de Spits verloopt niet al te druk. Bij Rotterdam wel, want daar staan nogal wat files na ongelukken. Maar de rijbanen zijn overal weer vrij op de A16 en de A20. Eén file valt echt op op de A17 vanuit Roosendaal. Er staat het Noordhoek 7 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Bert van Sloten. Tijd voor het voetbal. Nederlands helftal speelt komende woensdag een oefenwedstrijd tegen Italië. En Oranje gaat dat doen met bijna uitsluitend spelers. In de definitieve selectie die bondscoach Louis van Gaal vanmiddag bekend maakte... ontbreken de grote namen. Maar Stichler speelt even voor bondscoach... en hij maakt een opstelling van spelers die er niet bij zijn. Best een aardig team. Stekelenburg, van de wiel, Heitinga, Pieters, Willems... van de vaart, Nigel de Jong, Snijder. Narsing, robben affelay Ze zijn er allemaal niet bij, om uiteenlopende redenen dus. En dan kan het niet anders of de bondscoach komt met wat nieuwe namen... waardoor de oranje selectie toch ineens wat minder sterk lijkt. Nou, dat zal moeten blijken. Ik vind dat niet. Ik vind het juist spannend, zoals ik dat ook uh, heb proberen uit te leggen in, in mijn inleiding. Ik denk dat ik uh, een, een volwaardig team kan neerzetten. Alleen, uh, het is spannend om te zien of uh, jongens die dat in een club wel hebben laten zien... het ook op dit podium kunnen laten zien. Die nieuwe gezichten zijn dus Blind en de Guzman en in zekere zin ook Ola John. Uh, zij zijn er wel bij. Leroy Fair is er niet bij, na alle gedoe... rondom zijn mislukte transfer naar Everton. Nou ja, Fair is hetzelfde als uh, in de tijd... Uh, uh, andere spelers die naar een andere club zijn overgegaan. Ik dacht van de Vaart in de Jong... Die zou... Hij is er niet over gegaan. Nee, hij is er niet over gegaan. Maar nu is het nog erger. Die jongens hebben een halleluja-effect en hij juist niet. Laat hij eerst maar weer eens tot rust komen en, en in Twente laten zien uh, dat hij op die positie zeer goed uit de voeten kan. Nou, Dat heeft hij bewezen, ook bij het Nederlands elftal. Want op het moment als hij de overgang niet gespeeld had, had hij er gewoon bij gezeten? Dan was hij uh, erbij geweest, ja. Want zoveel van Gaal nog maar eens benadrukken. In zijn selectie is geen plaats voor mensen die ziek, zwak of misselijk zijn. Fit, vorm en focus, daar draait het allemaal om in de filosofie van onze bondscoach. Omdat ik vind dat het Nederlands Elftal geen revalidatiecentrum is. Dat heb ik in mijn vorige persconferentie ook wel eens uitgelegd. Dus als ik een speler selecteer, is het omdat hij op dat moment de beste is. Op die positie, althans op dat moment. Toch met al die afwezigen van nu is de verleiding groot geweest om Arjen Robben alsnog te bellen. Die speelt weliswaar niet bij Bayern, maar is wel fit. Ja, ja, dat is bijvoorbeeld een grote verleiding voor mij geweest. Want ik weet gewoon dat hij fit is, dat heb ik ook vorige keer gezegd. Maar hij valt natuurlijk wel onder het teamregime. Als, als het anders zou zijn, dan had ik misschien in andere gevallen anders besloten. Maar nu dus niet, zodat het Nederlands elftal woensdag aanstaande in Amsterdam gaat spelen tegen Italië met een elftal dat hoofdzakelijk zal bestaan uit Eredivisie spelers. Maar mocht u zich daar zorgen over maken, dat is niet nodig. Er zijn maar in mijn ogen misschien drie of vier uh, topcompetities waar Nederland niet aan kan tippen. Nou, die kan je ook zelf invullen, is dus Duitsland, Spanje en Engeland en daarna... Maar daar zit Italië niet bij, hoor. Woensdag dus, die oefenwedstrijd van Nederland tegen Italië... hoorde de bondscoach straks zo tegen half zes. Dan gaan we het ook nog even hebben over al die transfers... die gelukt of vooral mislukt zijn. doen we dan met Ronald van der Heer. De deadline, die is gehaald. Er is een tijdelijke oplossing voor de omstreden a trein Over een snelheidslijn tussen Amsterdam en Brussel. Over twee weken wordt de trein vervangen door een intercity die vanaf Den Haag naar Brussel zal rijden. Staatssecretaris Mansveld over de oplossing. De oplossing is dat een intercity gaat rijden tussen Den Haag en Brussel. En die gaat dan rechtstreeks, stopt hij nog ergens onderweg? Die zal nog op een aantal stations stoppen op het intercity traject. Onder andere op Rotterdam. En dat is belangrijk voor ons, omdat de reiziger die van Amsterdam naar Brussel wil via de intercity... die kan tussen Amsterdam en Rotterdam reizen zonder toeslag op de Binnenlandse Vira... zodat hij daarna terug kan, verder kan met de intercity. U zegt een tijdelijke oplossing. Tot wanneer kan dit zo blijven? Dit kan zo blijven totdat de Vira-problematiek definitief is opgelost. En wanneer moet dat zijn? Dat is onbekend. Er wordt naar scenario's gekeken... maar op dit moment is er geen inzage in wanneer de problemen opgelost zijn. Hoe vaak gaat die? De trein gaat uh, vanaf 18 februari twee keer per dag rijden... vanaf 11 maart acht keer per dag. Als je van Amsterdam naar Brussel gaat met deze tijdelijke oplossing... hoe lang doe je er dan langer over dan met de Vira? Um, dat weet ik niet exact. Het is zo dat uh, uh, de reisstrijd tussen Den Haag en Brussel gaat twee uur en 15 minuten duren. Dan is er nog het reguliere traject Den Haag-Amsterdam. Het is wel zo dat de reiziger die van Brussel naar Amsterdam wil, kan overstappen in Rotterdam op de Binnenlandse Vira zonder toeslag. En dat is een winst van 15 minuten. Eh, als, als, eh, dan als hij met de Intercity via Den Haag naar Amsterdam wil. En eh, de oplossing voor de VIRA, eh, die zal nog moeten blijken. En er wordt aan gewerkt. Hoor de staatssecretaris Manveld van Verkeer in gesprek met Marcel Bril. Tijd voor een ondeugend jongetje. Naughty boy. is leuk. En we zijn heel actueel, want hij is uh, vorige maand pas uitgekomen. Wonder, Naughty Boy, starring Emily Sunday was dat. Gert Hiemstra, voor het weer ook jouw soort muziek, hè? Ja, <laughs> volgens mij wel is houden. dat mee te zwingen man. <laughs> Zegert, wat wordt het uh, komend weekend? Nou, het wordt een beetje frisjes dit weekend. Uh, ja, temperaturen die zitten zo op zo'n 5, 6 graden. Dat is ongeveer normaal voor deze tijd van het jaar. En ook de nachten die worden weer wat kouder. Vooral de nacht van zaterdag op zondag. Dan zou het uh, net zo'n beetje rond het vriespunt kunnen worden... Uh, misschien een graadje eronder in het binnenland. En dat komt omdat we ja, eigenlijk na vandaag in koudere lucht terechtkomen. Dus het is eigenlijk een soort overslag. Over ja, stap weekend als het, als het ware. Ja, min of meer wel. Maar na het weekend komen we toch weer in zachte lucht terecht. Dus dan ja. wordt het weer, uh, gaan de temperaturen toch weer naar 8, 9 graden op maandag. Maar daarna, dan gaat de temperatuur weer naar beneden. En dan vanaf dinsdag of woensdagochtend, dan kan, de, ja, dan kan het s'nachts weer wat licht gaan vriezen. En dat weertype dat lijkt dan ook wat langer weer aan te houden. Dus, dus we dat... krijgen weer een kleine vorstperiode? Ja, een beetje wel. Het is nog niet uh, heel erg uitgesproken. Het is, het is hooguit een paar graden vorst in, in de nacht. En overdag komt de temperatuur nog wel boven nul. Ook wat sneeuwbuien ja. en zo, dat soort weer. Maar ja, uh, toch goed kouder. Jij zegt sneeuw, dan zeg ik. Uh, en de mensen die dit weekend uh, op wintersport gaan? Ja, dat is inderdaad ook wel een punt. Uh, hetzelfde neerslaggebied wat nu over Nederland trekt... dat veroorzaakt ook sneeuw in de Alpen. Er kan op veel plaatsen komt er zo'n 20 tot, tot nou, 60 of 70 centimeter sneeuw bij. Ja. En ook de mensen die onderweg zijn uh, vandaag en morgen... die hebben onderweg veel last van dat weer. Maar er ligt wel sneeuw. Gerrit. Dank je wel. Ik heb nog één onderwerp voor vijf uur. Dat gaat over autocoureur Guido van der Garde. Die verhuilt namelijk de reservebank voor een stoeltje in de Formule 1. Vorig jaar was hij nog testrijden bij het team van Caterham. En nu gaat hij echt racen tegen de grote jongens. Verslaggever Louis Dekker was bij hem en feliciteerde Van der Garde. Van harte. Ja, dank je wel. En wat heb je er lang op moeten wachten? Uh, ja... Wel een tijdje, maar Paar goed, jaar. Uh, nah, ja. Een jaar of 27, denk ik? Nou nah, ja, toen ik, toen ik geboren was, uh, toen nog niet. Maar ja, goed, als je klein jochie, toen ik Nederlands kampioen werd, toen ik 12 was... Ja, toen heb ik gezegd, ik wilde voor Formule 1 in. En dan 15 jaar later uh, zit je erin. En helemaal mooi is dat je ook de 15e Nederlandse coureur bent. Dus, dus uh, dat hebt mooi op, hè? Alleen, nu gaat het wel echt alles anders worden, hè? Ja. Niks reservebank. Nee, het echte werk. Ja, dat, dat is heel bijzonder. En, uh, we gaan er gewoon een, een mooi leerjaar van maken. Ik heb geluk dat een teamgenoot uh, al een jaar ervaring heeft. Ik ken hem goed. Het team is nog steeds jong uh, en, en nieuw. Dus we moeten gewoon goede stappen in de goede richting gaan maken. Het heeft heel erg lang geduurd... Zat je in de piepzak, want het seizoen begint bijna. Ja, het is natuurlijk wel allemaal een beetje last minute. Maar goed, dat, dat, dat, dat neemt de pret natuurlijk niet weg. Hè? Zo werkt het wel, hè? Het is pure onderhandeling. Zo lang mogelijk wachten, want er zijn veel mensen met geld... die het liefst vandaag nog aan de kant hadden geduwd. Je weet hoe de economie van de Formule 1 werkte. Nee, is, uh, de realiteit is gewoon dat je, dat je gewoon sponsors mee moet nemen. En, uh... Het verbaast me best in deze tijd dat het economisch niet zo lekker gaat in Nederland. Dat bovendien elders in de wereld de miljoenen soms wordt oprapen liggen. Kijk naar Mexico, naar Telmex. Jij hebt ook gezien dat 10 miljoen in de Formule 1 een paar jaar geleden heel veel geld was. En nu? Nu is niks meer. Ja, zeker. En, uh, het, het, het is niet anders. Dat is de realiteit nu in, in de Formule 1. Je moet gewoon uh, sponsoren meenemen. En ik ben blij... Dat, uh, dat wij gewoon goede sponsoren achter ons hebben staan. En achter mij hebben staan. Dus ja, uh, het, uh, het neemt de pret niet weg. Je hebt het een paar keer gezegd, hè? dit is het jaar van de waarheid. Volgend jaar moet het Formule 1 worden. Sterker ja. nog, je hebt het één jaar langer gezegd dan je wilde. Ja. Want het jaar van de waarheid ja. was eigenlijk vorig jaar. Hè? Ja, eigenlijk wel. Maar ja, dat, dat liep een beetje mis allemaal. Maar goed, daarentegen denk ik dat we wel een heel mooi bruggetje hebben nu. Als je kijkt uh, naar, naar uh, wat ik afgelopen jaar gedaan heb, GP2-team. Wat een beetje in de achterhoede reed. Uh, naar voren gebracht, races gewonnen. En uiteindelijk gewoon uh, uh, doorgestampt... Met de Formule 1 en daar ook weer goede progressie gemaakt. En, en, en, en ik denk, ik ben van een zeker overtuigd dat ze me gekozen hebben op mijn, uh, mijn kwaliteit. Het is gelukt, en veel mensen hadden je al afgeschreven, dat heb je ook gezien. Nou ja, we, en we, hebben, we hebben juist stilte gedaan in, uh, in de, in, in de press. Uh, ik mocht niks twitteren, ik mocht niks uh, doen, helemaal 0,0. Dus, uh... Ik ben er maar vast aan, in de Formule 1 mag je straks helemaal niks. Nee, maar uh, ik doe gewoon wel uh, mijn eigen dingetjes. En, uh, ik ben uh, blijven een boer Hollander en uh, uh, we gaan gewoon lekker genieten. Formule 1, dat is talent en heel veel geld. Als het echt puur om talent ging, dan had je er al jaren in gezeten... Ja, misschien wel. Ik denk, ik denk het wel. Ik bedoel, het talent is altijd geweest, maar je moet altijd heel hard blijven werken... en zorgen dat je, dat je in jezelf blijft geloven. En dat hebben we altijd gedaan. 17 maart is de eerste race. Straks nog veel meer nieuws. Vanavond, BNN Today. Door hard hebben we zo'n mooi land, hè? met uh, moskees en zo. Koning en Beatrix. Mensen, mens. Moskeeën bouwen. Vanavond om half negen op Radio 1. Zo poehai. Het, het begint me echt, je krijgt er jeuk van. Luister en kijk mee op radio1.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ja, ik hoorde net dat er een flinke vorstperiode aankomt. Kunt u me helpen aan schaatsen? Uiteraard, meneer. Een paar? Nou, ik dacht om met vijfduizend te beginnen. Ondernemers kijken anders en zien overal kansen. Daarom heeft Ziggo volop bellen voor ondernemers bij Office Basis. Hiermee belt u onbeperkt naar vaste nummers in Nederland en vijftien andere landen.